Hallo, welkom in mijn bos. Ik ben Bert de Boswachter en ik moet ervoor zorgen dat dit bos mooi en gezond blijft.